Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Indonesië is een vliegtuig vermist. Het toestel steeg vanochtend op vanuit de hoofdstad Jakarta, vloog over zee... maar na een paar minuten werd er niks meer van vernomen en verdween het toestel van de radar. Het gaat om een Boeing van Sriwijaya Air, een Indonesische maatschappij. Er zouden 62 mensen aan boord zijn. Op social media gaan al beelden rond van gevonden brokstukken... maar het is niet bevestigd dat die beelden nieuw zijn en dat het delen van het vliegtuig zijn. In Spanje is het leger bezig om ingesneeuwde mensen te bevrijden. Er ligt een dik wit pak, vooral rond Madrid. Correspondent Rob Zuidberg vertelt hoe bizar het daar is nu. Dat je met sneeuwkettingen door de binnenstad van Madrid moet. Of een ander beeld wat ik gezien heb, mensen skiënd op Puerto del Sol in de binnenstad. Voor de komende dagen is nog meer sneeuw voorspeld. Na BOA's, politieagenten en huisartsen wil nog een beroep vooraan in de rij voor een coronavaccin. Leraren willen ook als eerste een prik. Volgens de onderwijssector is het belangrijk dat lessen door blijven gaan en dat scholieren ook weer snel met z'n allen in een lokaal les krijgen. En de beste pakketbezorger van Nederland rijdt volgens BOSNL rond in Wageningen. Miraj Topsakal heeft die titel binnengesleept. Zijn geheim? Hij heeft altijd wat brokjes op zak voor de honden en de katten van de mensen waar hij pakketjes aflevert. Kattenbrokjes voor katjes die, die wat eigenaar niet thuis zijn als ze buiten bleven en op de... Eigenaren wachten. Geef ik ook wat brokjes. Hij helpt ook mensen bij het uitpakken van hun pakketje als ze daar moeite mee hebben. Emirats is ook nog een halve klusjesman. Hij vervangt lampen bij mensen en hangt wel eens een vlaggenstok op. Als prijs krijgt de pakketbezorger een cheque voor een reis naar zijn familie in Turkije. Daar is hij al 16 jaar niet meer geweest. Ik krijg je het weer nog een echte winterdag vandaag. Af en toe een zonnetje en het wordt 2 graden in Limburg, 5 graden aan zee. ZFM, verkeersabdeet, verkeersabdeet. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ten noorden van de Grote Rivieren, met uitzondering van de provincie Groningen, is het door IJssel verraderlijk glad. De A6 Lelystad richting Muiden, tussen Lelystad en Knoopend Almere. Door een gladde weg is de weg dicht. En verkeer van, uh, voor de richting Amsterdam kan bij Emmeloord omrijden via Zollen-Amersvoort. Tot zover de verkeersinformatie. In cirke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 rozenpak bij en die leek precies op een jeugdkijk van mij. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje? Dat boek zat vol herinneringen.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 Sturgel, storm, regen, Met de spuigaten uit. Zo hebben we het nog nooit beleefd. Je wordt bedankt, 1950. De hele boel stond blank. Kijk, daar komt Jansen met de bolhoed, op de bromfiets. Pas op de tram, Jansen.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 Strand. En de volgende artiest die u hier hoort op de lokale omroep CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort... is Benny Vrede, pseudoniem van Benoni Roelofs, geboren in Amsterdam op 17 februari 1913... en overleden in Loosdrecht op 25 januari 1975. Hij was een Nederlandse componist, conferentier, zanger en tekstschrijver. En u hoort hem nu. Benny Vrede met de politie is je beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad.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 You to...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 Weer van elkaar. Tot laatste seconde, mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 heeft die rare vogel een schuager gecreëerd. Hij heeft ons afscheidsliedje aan heel café geleerd. Het deed voedig zijn ronde doorheen de hele straat. Tot het is doorgedrongen tot op de tonnoir. Nu zingt men tallen kan doorheen het campolaar. Ik hou je vast omklem tot de tocht op busje rem. Jij stapt op de marsje en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje, en geeft me nog een kusje. Ting-ting, doe de bel, schat, label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 A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 Mood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 Wat hij zag, hij zocht een baan in kriegerie.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 Het weet, dan weet je nog geen hey, steen. Toen mijn tante tien jaar was, getrouwd brak meneer de oye Haar het kindje zwart als rood was een reuze om die viel meteen van schrik in het wijn, maar mijn tante riep wel dra. Dat komt vroeger was ik vol dol op die kwast ta chocola. Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt, want als je alles weet, oh heer.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 Schoenen afdoen en is er veel waar ik niet winnen moet. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo veel van je hou. Wat verdriet.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 En is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten, omdat ik zoveel van jou. Lief en leed, zoals je weet, de samendeelde daar. Lief, o vrouw, dat gaf ik jou. Het leed, het was voor mij Dat hij je toch geweten. weten Is dat al zijn Ja, al <maar licht>. is <laughs> <laughs> Oh, meisje Al gaf je me Ook soms een watje kou Al sloeg je me